Chris Brown met Brianna en turn up the music. Hey, het is tien over half acht. Slemmerfam Phone Fuck. Het is er tijd voor. Dat ene moment waar je over mee moet en wil kunnen praten elke dag. Rond tien over half acht in Warming Up elke dag. De Slemmerfam Phone Fuck. Gisteren hadden we een secretaresse die opeens een rare boodschap kreeg van de baas op secretaressendag. Heb je dat nog niet gehoord? Check de Slemmerfam Facebook, daar staat hij nog. Vandaag een nieuwe in de serie Alibay belt op volle vrijdag voor zijn nieuwe seizoen Ali B op volle toeren... ...dat hij Nederlandse artiesten om te vragen of ze mee willen werken aan zijn nieuwe programma... ...of aan zijn nieuwe seizoen van zijn programma. En euh, dan koppelt hij ze aan artiesten waarvan je denkt... hè, die zijn toch al een tijdje dat je zegt niet meer onder ons? We belden vorige week al met Diggy Dex, ook Mental Tio ging er al in... ...en deze week bellen wij met Spelletjes Leo... ...dat is de man met de gele zwembroek. Nee, Dries Rolfink? Ja... Hey Dries, hallo, goedemorgen met Ali Bouwali. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb een uh, vraag aan jou. We zijn bezig met uh, de planning voor het nieuwe seizoen van Ali B op volle toeren bij de Tros. Ja. Ken je wel het programma toch? Ja, zeker. Ja, leuk ja, programma. ja, En dan willen we je uh, heel graag eigenlijk in hebben in het uh, nieuwe seizoen. Mm, nou lijkt me gezellig welk liedje hebben jullie op het oog. Of ben je daar nou niet over gedaan wel, Jawel, uh, ja ja, ik kom, ik kom eraan, bijvoorbeeld. Oké. Okay, maar bijvoorbeeld. het kan zijn natuurlijk dat jij iets anders in je hoofd hebt. Toen ik het, het programma zag, toen dacht ik aan een uh, aan een ander liedje van mij. Omdat ja. hun altijd dat zo mooi kunnen omtoveren. Ja, precies ja. Is dat weer de bedoeling? Dat ja, je dat nou, het is wel de bedoeling, maar we gaan er een internationale draai aan geven. Dus we willen het dan met buitenlandse rappers, want we hebben eigenlijk de Nederlandse rappers wel gehad. Dus eigenlijk is het dan zo dat we jou koppelen aan een buitenlandse rapper. En die uh, krijgt dan een soort van vertaling van jouw tekst. En die moet daar dan zeg maar de bewerking van maken. Snap je? ja dus okay, het is een nou, luister dan eens aan een liedje van mij dat heet laat mij niet los laat mij niet los wacht even hoor. brownie even ah, vol laat Mij niet los, los. oké okay, ja dat uh, het is niet zo'n heel bekend nummer het heb vorig jaar even in de hitparade gestaan ja maar daar da dacht ik van, dat zou uh, mooi omgetoverd kunnen. Maar die klinkt als een, als een ballad, denk Hij ik. Hij klinkt als een ballad. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is ook wel leuk, ja, een Laat mij niet los. Laat mij niet los. Brownie... Ik zoek hem even op op YouTube, ja. of op... Uh, ik heb er een clipje bij gemaakt, dat is wel te vinden. Oké, okay, die is we even... Brownie, zoek jij die even op zo? Oké, oké, oké. Hé, en dan zaten we te denken, ken jij zelf Amerikaanse rappers, of niet? Van naam, zeg maar alleen. 50 Cent. 50 Cent? Dat zou jij leuk vinden? 50 ja. cent. Want we hadden zelf uh, uh, twee namen in eerste instantie in de planning aan jou gekoppeld. Uh, uh, onder andere Notorious B.I.G. Ken je die? Zeg, zeg mij niks, maar ik kan hem even opzoeken. Notorious B.I.G. Of uh, Tupac. Zegt mij ook niks. Tupac. Tupac. Nou, je kan mij zoveel maken. ik ken ze niet, maar dat geeft niet. Tupac Shakur. Die, die leer ik wel kennen dan. Oké, okay, maar dat zijn wel echt grote namen. Dat is, dat is zeg maar nog groter dan 50 Cent. Maar daar hebben we contacten mee op dit moment, maar dat is heel lastig. Goed. Gasten doen natuurlijk heel lastig, ja, ja. maar dat zou je wel doop vinden om daarmee uh, gekoppeld te worden. Dan in ja, de, in de zeker, zeker. Ik okay. vind het programma helemaal geweldig. Ik heb het ook gezien van uh, Kramer toen. Wat mooi hè? Dus een beetje mijn mentor. Ja, met de clown. Dus eh... Dus, uh, ja. was het ook weer? Laat me niet los. Laat mij niet los. Laat mij niet los. Mij niet los. Rijmt ook op trots, dat is wel leuk. Goed jongen. Oké, okay, Driet, we gaan, uh, ik ga je spreken hè? Tot gauw, bedankt. Oké, okay, ciao, oi. Bye, oi. Die wil wel heel graag, hè? Dries hij had zelfs al nagedacht over het liedje. Nou, zou die nou echt niet hebben dat dit Ali B helemaal niet was? Met Ik, denk Ik denk het niet. Het het. Ja, maar, hoor. Power, power the Dries in de phonevak. nu Calvin Harris.